En uh, Ik sluit hem ook aan bij wat Hans op gezegd gezet. maar ik wil misschien even de duidelijk spelen. Uh, voor de discussie. Aan het begin van je betoog zei je: een van de objectieven van de goede oude tijd, denk ik ook mee maken, is het dichter oh. Nou, als je naar nou de laatste tien jaar kijkt, gaat dat vrij. Hartstikke dichter de oh. Ik ben het eens met de statistieken over de PPP's in China en India. Maar als je ziet in China dat daar de armoede. Bad, uh, twee derde naar beneden gegaan In India gaat het veel meer <coughs> naar beneden. En tijdens Amerika zien we dat de inkomensongelijkheid minder wordt, dankzij de grote activiteiten. He, er, zijn, er zijn dus nog wel een aantal uh, trends. En uh, mijn vraag is, kunnen we daarvan leren? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag was, dat jij zei van ja, we moeten de landen de ruimte geven. Maar toen zei je plotseling, industrialisering is weer een mode geworden. Nou, ik denk dat als we die arme landen eruit ruimte geven, zou ik die best wel weer willen we industrialiseren, want dan kunnen ze groeien. Dus ik, ik begrijp niet helemaal waar jouw negatieve opmerking over industrialisatie vandaan komt. Ook als je grote ook economen leest, zoals Hangen, Chang en Alice uh, dus Amsterdam, die hameren er juist op. Dat landen kunnen uit die klauwen van armoede komen, als ze juist industrialiseren en al wij onze markten openstellen. voor het producten van de landen. Dat zijn twee proberatieve vragen in het debatten, je wel. Hmm. Um, gisteren sluit ik daarbij aan? Een beetje, maar ook wel wat niet dingen. Dus ik weet niet of je wel op de eerste ronde moet doen. Of, of, ja. ja, laten we even een rondje maken. Ja? Ja, ik vond het ook uh, een heel mooi verhaal. Uh, ik had ook een beetje van die kloofia. Ja, het gaat natuurlijk heel hard. Dus, ik geloof, het is nu nog wel groot maar het gaat zo hard dat ik het voel heb, Maar ik kan dat niet uit mijn hoofd. Als je met 8% groeit tegenover 0%, dan gaat het natuurlijk gewoon ontzettend hard. Dus ik geloof op wel plek. Wat ik ook, ik ben het ook heel, maar... ik ben het helemaal met je eens. Uh, als we ontwikkelingssamenwerking vergelijken met een ander beleid van de rijke landen, dan doen uh, we uh, Het is het van een keer die ontwikkeling tegenwerken. Hè? beleid, je kunt er nog aan toevoegen dat. Dat we nog steeds wapens exporteren en die ze dus in de staat te creëren. Dat we de drugs niet eh, legaliseren, waardoor we eh, landen in, in, in, in, in voorbeeld Mexico, Amerika, een groot deel van meren, maar vooral in Mexico, Midden-Amerika, met enorme problemen opzamen. Eh, dus dat brengt ja. het helemaal mee eens. Maar ik vind het een beetje oneerlijk om het in die geldstroming te gaan bekijken. Want de stromen zijn van, als je de ontwikkelingssamenwerking hebt, de cijfers gaan over netto orden. Dus dat is netto, daar is de terugbetaling van afgetrokken. Als landen ervoor kiezen, maar dat wil je, dat ze zelf mogen weten wat ze doen, als ze ervoor kiezen om geld van China te lenen, en een deel van die nettoordeel gebruiken om een alleen van China af te betalen, vind ik dat prima. Dus dan vind ik het niet zo'n probleem als, als ze een deel van de hulp gebruiken om schulden af te betalen, want het gaat niet om, de schulden, om die hulpschulden, want die zijn wel afgetrokken. Dus ik, ik vind dat een beetje onheerlijk. Niet zo te en ik denk ook dat het grote probleem van Zuid-Afrika, zuid zijn Haag is met, niet zozeer bij ik, maar van door de multilaterale initiatief van 2015. Er zijn natuurlijk benieuwd stromen, maar dat zijn soms dingen waar landen zelf verkiezen hè? om te industrialiseren, om infrastructuur aan te leggen. Zo verschrikkelijk zijn, vind ik dat niet. En dan is een vraagje, want je zegt solidariteit is onverenigbaar, met toch. Uh, Geen hulp maar solidariteit. Ik vind dat erg moeilijk. Ik vind dat, ik vind dat een beetje vaag eigenlijk. En tegelijk zeg je, er is nog steeds wel hulp hè, om belastingsystemen te verbeteren. Zo, dat denk ik ook. Ik denk dat het niet allemaal heel slecht is. Uh, ik ben het er heel erg voor dat landen zelf mogen weten wat ze doen. En dat er beleidsruimte is. Hè, en in die zin is ook. Iedereen heeft ja, in de WTO ook nog niks aan het beperken van de beleidsruimte. En hoe zou we dan moeten bijdragen om de beleidsruimte te vergroten. Die hele discussie over effectiviteit met de verklaring van Parijs en zo, die gaat daar wel deels over. Het is voor de retoriek, maar ze hebben het wel over overzicht. Zolang het we het er nog over hebben, is er nog een klein beetje hoop. Het <lacht> gebeurt niet voor in de partij, dat is geloof ik ook. Niet. Maar dus, dus, hoe, hoe zie je dat? Solidariteit en hulp. Tegelijk zeg je, er moet wel hulp zijn. <lacht> ja, ja. Mag je dan een ordepunt maken? Als we een partier die verder ja, iemand reageren, dan precies. kan ik mijn voorstellen. Nee, nee. Ik, ik wou het net gaan zeggen. Ik wou deze vragen even eerst behandelen voordat we doorgaan met de rondje. Omdat, en dan de volgende spreker vragen. iets. Jij had ja, vanmiddag ook nog een, een praatje. En dan verwerkt Van, van rekenkamer. Uh, um. Fonsi. Van de armoede en de ongelijkheid, denk ik, ik ben daar niet zo positief over. De armoede verbindt het heel sterk in China en India, maar de ongelijkheid neemt ontzettend toe. Dat heb ik niet ontkend. Um, mondiaal, mondiaal vermindert de ongelijkheid ook niet. Alleen in Brazilië is er een heel klein beetje vermindering van de ongelijkheid, de rest van het Heids Amerika eigenlijk niet. Uh, wat ik vanmiddag pro wil proberen uit te leggen. Ja, maar de kloof vermindert dus niet. De kloof vermindert dus niet echt. En wat je, wat je vooral hebt, dat is dat uh, waar je vroeger, uh, dat is het jongste onderzoek van Milanovic, waar je vroeger een ongelijkheid had tussen klassen, waar je over de hele wereld, okay. is nu die ongelijkheid. Binnenlanden. Ja, ja binnenlanden en tussenlanden. Ja. tussenlanden. Dus de kloof neemt toe. Ik, ik, vind, ik vind het vanmiddag, ik heb er vanmiddag, uh, ik heb er dit over... Uh, vanmiddag gaan we niet verder, Industrialisering, dat is dan mijn schuld dat ik het niet uh, uh, helder genoeg heb, ik ben daar heel blij mee. Ik ben daar heel blij mee met de industrialisering, alleen mag het niet zo zijn dat die industrialisering wordt teweeggebracht door onze bedrijven die net gaan werken. Het is hoogdringend, denk ik, Precies. Afrikaanse landen op het licht over een stuk aan de zelf, de kans geven aan hun eigen onderneming op te groeien mm -hmm. en om te zorgen voor een industrialisering. Goed, nee. Ja, die geldstromen, um, ze zijn natuurlijk wel, het is vooral de kapitaalvlucht die zo ontzettend groot is. En als je kijkt naar de bedragen die, die echt wegvloeien, honderden miljarden uit de olie produceren, omdat het totaal ontransparant is. Als je ziet het schandaal wat we in Frankrijk bezig is dus met de zogenaamde retro-commissies. Waar, waar, waar, waar commissies worden betaald aan bedrijven in arme landen. Maar die commissies komen dan terug om de verkiezingscampagnes hier te financieren. Is maar één voorbeeld van hoe het fout kan gaan. En ik, ik denk dat we dat wel voldoende moeten onderstrepen, want landen als de RDC, ons eh, Belgische Congo, uh, uh, maar ook landen als Gabon, dat zijn de rijke landen. Dat zijn superrijke landen met een superarme bevolking. En, en dat, ja, dat kan dat hier niet. Doen. Dus in die zin vind ik wel dat we voortdurend die geldstroom moeten wijzen. De hulp en de solidariteit, dat is misschien nog niet helder genoeg uitgewerkt. Uh, ik denk wel dat als landen, even wat als zij een onderwijssysteem willen ontwikkelen, een belastingssysteem willen ontwikkelen, uh, wat dan ook, dat zij met ons kunnen onderhandelen over wat zij kunnen leveren, wat wij kunnen doen. Maar het moet op basis van, het, punt is de wederkerigheid voor mij. Dat je daar met gelijke paar als inderdaad zit. En als wij dan deskundigheid kunnen leveren, dan kunnen we die leveren. Maar niet a priori zeggen en nu gaan wij dit doen en nu gaan wij dat doen. Dus het is, het is dat een beetje wat... wat uh, denk ik denk ja, doen. Ik moet nog een opstellen. Ja, dat stond. Wie onderhandelen er dan naar? Zullen er dan naar met die ontwikkelingslanden over de fiscale onderwijs als we het willen hebben? Want de Amerikaanse economische uh, uh, traditie is veel dominanter uh, in het uitdragen van de concepten naar ontwikkelingslanden dan wat de Europese instellingen dat zijn. Dus de elite in ontwikkelingslanden is veel meer geïndoctrineerd door Chicago dan door het Nederlandse model. Dat Dus het aan hun overlaten om zelf te kiezen betekent dat hun elite kiest. Voor je dus, nou, dan mag je niet daar priori van uitgaan, Ja, dat was een Dat hopen, dat het. <laughs> wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat je toch merkt als je met, met mensen, met, met, niet, niet zozeer met de maar met het intellectuele van Afrika, dat dus je kan echt nog ja. wel proberen op dat zulke bepaaldingen. Echt wel proberen, niet onder invloed, invloed, nog van het West-Europa, nog van het van, van West-Europa. Dus als die mensen een kans krijgen, denk ik wel. Ja, niet als. Ja, dat is een heel lijstje met dingen. Ja, ja. ja, Ik wil daar inderdaad op, op aanvullen, dat um, in jouw lijstje van wat er allemaal in ontwikkelingssamenwerking zou moeten gebeuren. Ik denk, ik geloof daar ook niet meer in, in ontwikkelingssamenwerking. Maar waar ik wel in geloof, dat is een vorm van solidariteit, is dat je gewoon een civil society in het zuiden helpt opbouwen. En dan niet met, met en helpen is dan moreel, zowel als, als, als financieel daar wel mogelijk, maar dan niet, om schooltjes te bouwen of, uh, of ziekenhuizen, maar echt met een, een politieke middenveld. Dus dat kunnen vakbonden zijn, dat kunnen weet ik veel wat zijn, doet er niet toe. Maar waarbij je inderdaad hoor, de, de, de, de ontwikkeling van de landen overlaat aan de middenveldorganisaties in die landen. En intellectuelen, in ieder geval alles behalve de elite die er al zit. En, en dan inderdaad niet gedomineerd door het gebied. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is wat we in ontwikkelingsaanwerking zouden moeten doen. Per definitie natuurlijk alleen maar mogelijk als je de macht van uh, de, de huidige machthebbers die we hebben, die zijn eigenlijk in principe de westerse bedrijven. Als je kijkt naar de grote bedrijven die bijvoorbeeld commodities uit Afrika halen, die zijn stuk voor stuk groter dan de nationale inkomens die die landen daar hebben. Dus je kan een hele leuke discussie hebben over het opbouwen van het maatschappelijk middenveld. Tegelijkertijd moeten we hier het maatschappelijk middenveld en NGO's en overheden eigenlijk zo zeg maar toerust, dat ze ook die macht, de ongebreide macht, van het bedrijfsleven kunnen beknotten. En ik denk dat dat binnen de OS-discussie, zeker hier in Nederland, uh, zeer uh, terugtrekkend is. Het is allemaal overheid, het is allemaal... Uh uh, ik denk dat we later het programma uh, daar voldoende op uh, terug kunnen komen. Ik, ik, ik wil daaraan niet... Uh we dreigen een beetje allerlei, allerlei uh, aspecten uit de uh, inleiding uh, uh, te, gaan, te gaan uitwerken. Laten uh, we waren voor vanmiddag. Uh, de, uh, de mate waarin bedrijven dan al dan niet uh, die rol spelen en die macht hebben en wat voor tegenmacht er is. Uh, Rudy in mij in dat laatste. Mag ik nog een indruk eigenlijk... als, als antwoord op wat? als aanvulling op de o, inleiding van Francine. Ik kan heel veel aangevuldigen. Nee, ik denk wat, ik, ja, niet, dat ik, ja, we zijn hier toch de te discussiëren. Nee, wat ik, wat ik um, niet, niet mis, want ik ken Francine aangehouden, wat wat maar wat ik meer in de verf zou zetten, um, als ik het zelf zou hebben gedaan, was dus de materiale stromen. Dus niet alleen de financiële stromen, ja. maar ik denk als we het hebben over het actieve proces van verrijking en ik verharing, geloofens. Dat we dan ook de materialen stromen, dus de material flows, vind dat dat niet juist neerlijk wordt, of ja, de wijn dus en ook de schade die dat, die dat aanbrengt in die landen. Want ik denk dat dat gigantisch weegt op de budgetten, onder andere in Nigeria bijvoorbeeld, waar al die olie hier ligt. Dus ik denk dat dat, dat zou nog een extra punt in de inleiding zijn. als het, als het echt gaat over verarming en verrijking in de wereld. Goedend. Oh. Willy en dan Lou, om dit rondje even af te en dan geef ik van Simon de eenheid om de twee punten van congres te gaan. En dan moeten we helaas even pauze houden, anders kunnen we de rest van de programma's ja, ik had een, een opmerking over die, uh, die ongelijkheid. Ik denk dat het wel duidelijk is als je de extreme bekijkt dat die, die ongelijkheid groeit. Als je het, de rijkste landen, de armoede, zeker de rijkste landen, de, de extreme zeker. Ik vind dat een beetje, je merkt dat ook op, op een aantal uh, conferenties van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Dat je met die middengroep van landen dat je een soort gezichtsbedrog hebt. Je hebt daar China, India, Brazilië, een beetje Zuid-Afrika, maar groter aangedaan alsof die hele middengroep ongeveer in die categorie is. En je krijgt zo'n soort denkpatroon waarbij je zegt: je hebt de, de rijke landen die in crisis zitten, je hebt een heel grote middengroep die het min of meer goed stelt, een beetje ongelijk intern, en dan heb je nog een kleine groep Afrikaanse landen die eigenlijk echt nog echt ontwikkelingslanden zijn. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is, want eigenlijk de grote groep zit. zit in de minst ontwikkelde landen en de dertig die daar bovenop komen. Je hebt eigenlijk bijna de helft van de landen nog in die situatie Ook naar, naar de definiëring van wat men kan doen, is, is, het, uh, is dat heel belangrijk. Maar denk ik. Ik denk waar we ook wel mee zitten, is binnen de groep van middeninkomenslanden. Dat je een eigenaardige tegenstelling hebt dat je landen hebt enorme overschotten, zoals China, 2000 miljard dollar en dat soort toestanden. Maar tegelijk toch een aantal structurele zwakheden die, hè, die niet zomaar oplossen. Dus in, in die zin denk ik is het toch wel belangrijk om dat om goed te zien om daar genoeg op in te zoomen en niet gewoon opnieuw grote categorieën om te nemen. Een ander puntje vind ik, uh, ik ben het grootste eens uh, met wat, wat, wat, uh, wat een Francine zegt over ontwikkelingssamenwerking. Ik heb nooit, eh, nooit gezegd, ontwikkelingssamenwerking, uh, de grote motor van ontwikkelingssamenwerking. Het is niet de hond, maar het is de staartje dat achter de hond uh, aanloopt. Uh, aan de andere kant vind ik wel zeker, als je kijkt naar de situatie in Europa nu, moeten we heel zuinig zijn met de middelen. In de zin dat, uh, voor een aantal landen, en ik verder altijd met categorieën van uh, kapitaalvloed van het Oland en zo, voor een aantal Afrikaanse landen zitten met meer dan de helft van het budget, is natuurlijk in samenwerking, netto. Dus uh, je moet daar misschien wel om bij te supporten en lange termijn, dus op lange termijn moet het allemaal op een andere manier. Als je in Europa nu, neemt, neem België voor, mensen op zoek naar 11 miljard euro. Als men die 11 miljard wegneemt, dan zal het ook dat sociale beleid heel stuk schelen. Dus op dit moment is het gevaar, denk ik, van aantal dingen gewoon te schrappen. En ik denk dat je het altijd moet kijken, naast wat is het effect van de andere mechanismen? Handel, investeringen, het gebrek aan regulering van de financiële sector. En daar moet je in samenwerking mee insteken, maar wat is nu het effect? Je kan hulp hebben, zoals in Griekenland, die in feite schuld creëren, rampen creëren, maar je kan het misschien een aantal vormen. Dus in die zin moeten we toch nog wel dat opreden, denk ik, ook met die... Uh, het ik vind het soms wel snobistisch vanuit Europa om te zeggen. Het was heel goed bon om te zeggen. Uh, hoeveel hulp het is, dat maakt niet uit. Ik denk dat het ook een beetje, We merken in Nederland, denk ik, zo in de Dat het vrij rampzalig kan zijn als Ineens heel veel budget heeft. Ik zag een hoop. kun jij het bewaren? Ik kan het heel kort doen. Ik wilde even ingaan op wat jij naar voren bracht: solidariteit. Solidariteit met. Mensen die strijden in een bepaald land uh, wat je als ontwikkelingsland kan aanduiden. Bijvoorbeeld Bolivia, waar sociale bewegingen ook gezorgd hebben voor een nieuwe grondwet. die een echt radicale uh, breuk is met het verleden. Maar bijvoorbeeld, als dus je dan neemt uh, wat, jij, sorry, wat jij ook aanhaalde: Nederland. Uh, die heeft bijvoorbeeld een serie aan uh, bilaterale verdragen. waar we multinationals gebruik van kunnen maken. op het moment dat een land zijn gaswinning bijvoorbeeld wil uh, na na nationaliseren. zoals in Bolivia. En, uh, dus je zou in Nederland dus heel veel kunnen doen om inderdaad. ...toch het streven naar uh, zelfredzaamheid of een betere positie uh, te kunnen ondersteunen. Ja, kan ik bij de van Kassel? Ja, uh, heel kort. In ieder geval gaat over die objectieve zoals jij het ook noemt. Uh, ik was erg onder de indruk van dat uh, rapport van de uh, UNDQ van een paar maanden geleden... ...over illicit financial flows, kunt u dat gezien hebben, van de 40 armste landen. En, uh, en, en daar blijkt uit dat is, uh, de bulk van uh, die uh, fondsen die ontrokken worden aan ontwikkelingslanden dus zit in het systeem van over- en underpricing. Dus niet zozeer in, in kapitaal of in de letterlijke zin, hè, zoals kapitaal officieel nee. in de, uh, ontschreven wordt, maar in de industrie, over een underpricing sy system. En, en die verliezen van die 40 uh, armste landen zijn. Een stukje groter dan wat ze aan ODA in dezelfde periode, de laatste 10, 15 jaar, geloven, ontvangen hebben. En, en een tweede opmerking is dat uh, over welke proporties hebben we het als we het eventueel hebben over de noodzaak om meer hulp te geven. Want ik ben erg onder de indruk van een van de nieuwe grafieken in het laatste Human Development Dat geeft dus aan dat alleen al de behoeften zijn van ontwikkelingslanden om de gevolgen van klimaatverslechtering en dergelijke op te vangen. En hun minimumschatting komt uit op 500 uh, miljard dollar. En hun, hun, uh, hun maximale schatting komt uit op 1500 miljard dollar. En dat is dus ruim meer, want zij gaan uit van ODA op dit moment van 150 miljard Dat aantal is een beetje aan de lage kant, maar ik denk dat daar die de discussie over Want ik dacht dat officiële cijfers hoger zijn, maar in ieder geval, ze vergelijken die 300 miljard en die 1500 miljard met. Wat er aan uh, feitelijke ODA wordt gegeven, en dat is dus gewoon feitelijk meer. Dat wij een verzetvoudiging, zo niet een verdedigvoudiging, zouden moeten doen van, van ODA. En zijn dat proporties die we nog aankunnen? Oké, we wel over. Ik wil dat hier vanmiddag komen we terug op de verdere specificering van wat ongelijkheid in deze wereld is aan de hand van... De presentatie van Erik Koenmans, de, de um, die de de kans zien gedaan worden. Die illicit financial flows. Uh, komt ook terug als we het over belastingen hebben. Hillary uh, Clinton noemde onlangs zelfs duizend miljard. in uh, toespraak uh, uh, voor, de, voor de OECD. bij uh, de verjaardag van de OECD. Uh, dus ook die mensen erkennen dat hier een geweldig uh, probleem ligt. Uh, komt vanmiddag op terug, hoop ik. Uh, nog heel even kort van zien, voordat we in de pauze gaan op de twee vragen van Teske die er ja, nog liggen. Ja, ik dacht dat die. Misschien op de andere vragen. Ja, de netto Roda-vraag is, is, is beantwoord ook door, door Lou. Um, de ondervraag... nee, ik bedoel de vragen van andere mensen misschien. Ja, ja ik het in grote lijnen ook eens met wat nog wat, wat is gezegd, ook met die story... Waar meer opmerkingen, dacht ik ook, hè? Um, Die story uit het middenveld zeker, ja. maar ook... Middenveld hier, mag het een, beetje, een beetje niet dat iets gebruiken en vooral, vooral ook, bij, ik weet dat jij het niet zo bedoeld hebt, denk ik toch, maar je zei het alsof wij moeten gingen dat gaan. Middenveld moet zelf ontstaan natuurlijk, U moet zichzelf ontwikkelen en wij kunnen daar eventueel een kleine bijdrage toe leveren. Um, ja, ja. Ook eens uh, okay, met jullie dat je niet van de ene dag op de andere alles kan stopzetten. dus Dat, dat, dat, dat is evident. Ja, uh, maar ik denk dat we vooral in eerste instantie de grote fragmentering van de moeten Dat we inderdaad zoveel mogelijk moeten proberen om, om, om, om... eventueel met grotere. Ik word wel te danken. Zo mogelijk gebruiken. Collectieve inkomens overheden. Precies, ja. precies uh, stoppen met, met, dat, met al dat kleine, mm -hmm. kleinschalige kleine uh, producten enzovoort. Kunnen wij het aan, uh, één woord waar we vanmiddag hebben over uh, die uh, financiële stromen enzovoort. Ik denk dat er ontzettend veel geld in de landen zelf aanwezig is. Mm -hmm. ja. Gewoon nog bij met, met, met uh, wat, wat, wat je zei, uh, met je stromen. Ja, nou, zo'n materieel als MDL, duizend miljard, uh, wat, wat, wat genoemd wordt door, uh, de, uh, door, Amerikaanse, uh, door de Amerikaanse regering. Dus, um, wij komen daar vanmiddag op terug. We zitten een keertje bijna voorbij ons uh, schema. Dus we gaan even koffie drinken. Dat staat voor 10 minuten. Ik wil je echt vragen dat op 10 minuten te beperken. Nou, als ik zeg 5.